Dat had ik nou helemaal niet gedacht. Ja, dat is Grijsje. Die komt altijd het eerst te kijken. Kijk eens wie daar zijn. De baas en zijn vrouw. Oh ja, nou, gek hoor. Wie had dat nou kunnen denken? Oh, wat een leuke kat. Ja, leuk hè. En dat, dat is Snoopy. Snoopy. Is die uit de tuin? Die wel.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 Hij zal zo wel komen. Je kunt ook wel naar hem toe gaan als je dat leuk vindt. Ha. Oh. Oh. Ah. oh. Ben jij daar? Ik kwam eens kijken hoe het met je gaat. Oh. Oh, ja. Ik kwam eens kijken. Is dat je hond? Ja.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 Beter ben je natuurlijk nooit. Inderdaad. Kom, Herta. Is dat niet verdomd zwaar? Je bent te gaan. We zijn er. At er ook? At is er ook. Dag, Nicolien. Ben je niet beter?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 U kunt weer aan uw werk. En? Het ziet ernaar uit dat we op de begane grond terechtkomen. Ah, niet gek. Ik heb liever boven gezeten. Ik ook. Maar het lijkt me beter om dat nu nog niet te zeggen. Het was een heksenketel. <laughs> ja. Hoe ging dat dan? De telefoon. Daar komt hij net binnen. Walk voor je. Ja, Jaap? Kun je nog even hier komen? Ga nog even zitten...